In Rotterdam zijn zeker 30 mensen aangehouden na de verloren kampioenswedstrijd. Feyenoord verloor vanmiddag met 3-0 van Excelsior. De ME heeft charges uitgevoerd in het centrum, toen supporters agenten na de wedstrijd bekogelden met flessen, vuurwerk en andere projectielen. Een nieuwe kans op het kampioenschap volgt volgende week als Feyenoord Heracles in de Kuip ontvangt. Doordat Ajax, de nummer 2 in de competitie, vanmiddag won van Go Ahead Eagles met 4-0, is het verschil met koploper Feyenoord nog maar 1. Punt. tegenstanders van Pegida zijn aangehouden bij demonstraties in Tilburg. Pegida protesteerde daar tegen de komst van een moskee. De antifascisten hadden een tegenbetoging aangekondigd. De groepen mochten op verschillende plaatsen in de stad betogen. Naar restanten hadden geprobeerd toch de confrontatie te zoeken. De opkomst was laag. Er waren maar zo'n 30 Pegida aanhangers gekomen. Volgens de voorman van Pegida gingen veel betogers toch liever naar de wedstrijd van Feyenoord. De 82 meisjes in Nigeria die gisteren zijn vrijgelaten door Boko Haram zijn volgens een regeringswoordvoerder geruild voor vijf commandanten van de terreurorganisatie.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 In Hannover zijn drie bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. 50.000 mensen moesten vandaag hun huis uit vanwege de ontmanteling. Het was een van de grootste evacuaties sinds de oorlog. De gemeente meldt dat de bewoners nu weer naar huis mogen. Het weer dan. Vanavond en vannacht is het overwegend bewolkt met soms wat motregen. Morgen begint grijs met regen. Later is het droog en schijnt de zon bij maxima van rond de 13 graden. Dit was het NOS-journalist. D.F.M. Verkeersupdate. update Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen...